There's something very special about you. I can't imagine living without you FM.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 Barbra Streisand, Barbra Streisand. Barbara Streisand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 So what's this for? Yeah, yeah.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 Libië heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen... en vervangen door iemand die loyaal is aan het bewind van kolonel Gaddafi. De ambassadeur maakte vorige week bekend... dat hij de kant had gekozen van de opstandelingen... die het vertrek eisen van Gaddafi. Het is onduidelijk of zijn vervanger... de officiële gesprekspartner wordt van de Verenigde Staten. De VS voert de druk op Gaddafi om af te treden steeds verder op. Gisteren zijn Amerikaanse marineschepen en vliegtuigen naar Libië gestuurd. Of en waarvoor die worden ingezet is niet bekendgemaakt. Gaddafi heeft gisteren in een interview toegegeven dat de stad Benghazi is ingenomen. Maar volgens hem zijn de rebellen leden van Al-Qaeda die van buiten Libië komen. Hij ontkende dat er in de hoofdstad Tripoli tegen hem wordt gedemonstreerd.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 Met de ingang van vandaag mag op de afsluitdijk 130 km per uur worden gereden. Dit gedeelte op de A7 is de eerste van acht trajecten waar bij wijze van proeven verhoogde maximumsnelheid wordt ingevoerd. De andere trajecten volgen in mei. Rijkswaterstaat gaat onderzoeken welke...